Frans Brouwer, je bent ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hoe is dat als ridder door het leven gaan? Nou ja, ik moet zeggen, toen ik hem kreeg, toen uh, ja, was ik ook enorm vereerd. En nu ik dan ridder ben, ja, is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Het is gewoon heel mooi dat, uh, dat je weet wat je, wat je hebt gedaan voor goede doelen, want daar krijg je hem voor. In mijn geval voor uh, mijn, uh, mijn, mijn werkzaamheden voor, uh, voor zeg maar Philopardoes en andere doelen in Nederland. En dat is gewoon heel mooi dat, dat je zeg maar, er ook een erkenning voor krijgt van de koningin. Je bent katholiek, je hebt, bent, hebt het ook een katholiek huwelijk uh, gehad. Religie, is, heeft dat uh, inspiratie in jouw leven en in jouw songs? Nou kijk, ja, ik denk in ieder geval dat dat zeg maar buiten dat het inspiratie is. Kijk, het is niet zo'n inspiratie dat ik denk van nu ga ik liederen overschrijven. Want dan kom je alweer op een heel, heel ander vlak uit. Maar gewoon als mens zijnde heb ik daar wel heel veel steun aan en... Uh, ...vind ik ook mijn geloof, in dit geval het katholiek zijn, gewoon heel belangrijk. Je hebt altijd heel hard moeten werken uh, om je carrière op, op de rails te krijgen. Op je negende ging je zelfs van deur tot deur om uh, je plaatjes aan de man te krijgen. Dat klopt, ik was negen jaar en toen verkocht ik mijn eigen singeltjes. En dat heb ik jaren achter elkaar gedaan, omdat geen één single, zeg maar een succes was. En ik verkocht dat dan ook in, in mijn eigen dorpje, dus ja, verder als dat kwam ik dan ook niet. En mijn grote succes is eigenlijk pas gekomen vanaf mijn dat toen uh, mijn eerste grote hit als Sterren en de Hemel staan een, een, een grote hit werd. Ja. Ook de radio's wilden niet meteen mee in het begin. Hè? Ja, dat is, weet je, dat is eigenlijk nog altijd zo dat dat vrij moeilijk is met, met uh, mijn muziek. Maar goed, op een gegeven moment moet je daar ook uh, denk ik op, ja, ook een beetje bij neerleggen en ook bezig zijn met positieve dingen. En uh, ja, wegen zoeken om toch je fans te benaderen. Je idolen zijn Julio Iglesias en Elvis Presley. Dat zijn twee compleet andere muzikanten. Ja, dat zou je zo denken. Alleen ik vind uh, het wel twee mensen die zeg maar, wel leven voor de muziek. Elvis heeft dat gedaan op zijn manier. En Goliath Iglesias doet dat op zijn manier. En, en mensen waarvan ik het gevoel heb dat ze echt uh, heel bijzonder zijn en ook bijzonder mooie stemmen hebben. En ook op een hele bijzondere manier met hun, uh, hun leven als artiest omgaan. Ja. Je bent eerst doorgebroken in eigen land, in Nederland. In 1997 in Duitsland. Was dat dan moeilijk, Vlaanderen ook nog te halen? Is, is de Duitse macht makkelijker als Nederlandse artiest dan een Vlaamse macht? Ik heb nooit echt benaderd in de trant van ik ga dit veroveren of dat veroveren. Ik heb gewoon mijn liedje gezongen in Duitsland, in het Duits, en in, in Nederland en in België in het Nederlands. En op een gegeven moment zijn heel veel mensen daarvan gaan houden. En, en dat is ook eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Ik heb, uh, in Vlaanderen heeft dat ook heel wat jaren geduurd. Maar werd mijn album toch heel bijzonder, uh, altijd goud en platina. Mm -hmm. En uh, ja, zijn er op een gegeven moment heel veel mensen bijgekomen. Ja, de afgelopen jaren natuurlijk heel veel mensen. Hè, dat je zelfs mag optreden in het sportpaleis, dan is het, er gebeurt er natuurlijk echt iets heel bijzonders. Mm -hmm. Maar goed, het is gewoon heel, heel, heel bijzonder dat dat gebeurd is. Ja, je zegt het zelf, vier keer heb je opgetreden in 2006 in het sportpaleis. In mm -hmm. 2008 uh, drie keer. En nu kies je op 17 18 november voor de Stadsgouwburg in Antwerpen. Waarom nu in de Stadsschouwburg en niet meer in het Sportpaleis? Nee, nee, maar goed, ik, ik vind het heel belangrijk dat je op een gegeven moment keuzes maakt in het leven. En uh, ik heb gekozen om toch zeg maar, op een aantal plekken door heel Vlaanderen te gaan optreden. Dus niet alleen Antwerpen doen, maar ook Gent. We komen naar oost Oostende en in, in Hassel. Dat zijn vier eikpunten. Het is onderdeel van een grote tournee, dus waar we ook in Nederland in heel veel theaters staan. Dus het heeft ni niets te maken met mijn grote concerten. In bijvoorbeeld huizen zoals Sportpaleis. Dus de, het, is een op zelf, het is een op zichzelf staande, op zichzelf staande tour. Mm -hmm. Waar we puur hebben gekozen ook om heel dicht bij mijn fans te kunnen zijn. Want mm -hmm. dat vind ik gewoon heel erg leuk. Het is nu drie jaar geleden dat ik in het theater stond. En ik verlang gewoon terug naar lekker gezelligheid. Me, dat ik mensen zie meezingen. Dat ik ook de laatste rij even zie. Mm -hmm. Dat ik na afloop lekker met mijn fans kan, kan knuffelen en een handtekeningetje geven kan. Ja, ik verlang daar gewoon naar en ik verlang ook naar het feit dat ik het gevoel heb dat, dat als mijn fans straks komen dat ze in een mooie zaal zitten, een mooie stoel, dat de kaartjes betaalbaar zijn en niet dat het zeg maar een, een opgave wordt om, om bij een artiest te kunnen komen. Maar gewoon echt gewoon van A tot Z gewoon een goed gevoel eraan overhouden. Je hebt heel veel succes platina platen, vier keer en drie keer het Sportpaleis, maar jullie zijn ook niet gespaard gebleven van negatieve zaken. Twee bandleden hebben een verkeersongeval gehad in 1997 En je hebt natuurlijk ook je polyp gehad in 2006. Je uh, moet er geopereerd worden. Hoe is dat met, met zo'n zaken tegenslagen omgaan als artiest? Kijk, ja, sommige dingen die gebeuren en dat vergeet je nooit meer. Dat zijn lidtekens die je zeg maar, altijd erbij blijven. Daar is een voorbeeld van mijn band, te staan, het voorbeeld van of mijn schoonbroer die uh, op 16-jarige leeftijd doodgereden is. Ook zo'n ervaring als met een polyp, want zo moet je het ook zien, is ook natuurlijk voor een artiest ingrijpend. Maar ja, om op terug te komen op zo'n poliep, het is een poliep, Het is te genezen. Er zijn mensen die krijgen nu het bericht op dit moment dat ze uh, een ziekte hebben die niet te genezen is. Dat heb ik gelukkig niet gehad. Dus zo realistisch en positief moet je ook zijn. Ja. Het relativeren, dat zit in jou, hè? want blijkbaar ben je al twee jaar op rij de positiefste Nederlander. Ik ben de positiefste Nederlander en ik vind ook dat dat kan, omdat ik gewoon heel positief eh, dingen mag doen die met mijn leven te maken hebben. Dus ik vind zingen überhaupt heel positief, mm -hmm. dat je het mag doen, want ik ben ook positief. Dus ja, we hebben niet zoveel heel veel redenen om negatief te doen. Mm -hmm. En ik vind ook op het moment de, de, dat je negatief uh, geladen bent, dat je wel moet proberen om positief te worden. Mm -hmm. He, dus ook de positieve dingen aan te grijpen. Mm -hmm. Maar goed, dat is makkelijk praten als het je goed gaat. Je Brabantse accent, wat ik nu ook hoor in jouw interview, dat hoor je niet in als je zingt. Um, zou je niet ooit eens iets in het Brabants willen zingen? Ja, ik heb eigenlijk, ik, ik weet het niet, als ik praat hoor, hoor sommige mensen het wel, maar ik, ik ben niet echt iemand die echt heel plat praten kan op dit Brabants. Dat kan ik niet. Maar, maar ja, goed, uh, ja, goed, als het echt een, een nummer is wat voor de regio zou, zou zijn. Ja, je kunt je afkomst niet verlogen, dus dat zou, zou ik best wel doen. Bij ons uh, is dat ontzettend populair in dialect uh, zingen. Oké, okay, oké. Okay. Mm -hmm. 23 albums heb je bij elkaar geschreven. Uh, jouw grote doorbraak hier in uh, België kwam er natuurlijk in 2003 met Heb je even voorbij. Uh, dat is Een heel vreemd verhaal Heb je even voor mij was al uitgebracht, maar werd pas populair toen het ook de generiek was van uh, jou, uh, de bouwers. Ja. Ja, ja. Ik was daarvoor natuurlijk al geregeld in België geweest met mijn albums en mm -hmm. ook vrij succesvol. Dus onderscheiden met met diverse platen naar platen al maar heb je even was toch wel de grote doorbraak en dat was bijzonder omdat dat eigenlijk een, een liedje was op op het laatste album wat op een gegeven moment ook zeg maar het liedje werd van de bouwers de serie ja en toen uh, ja het is volgens mij echt in Nederland in ieder geval het volkslied uh, van Nederland bijna en in Vlaanderen kent ook bijna iedere Vlaming het dus wat dat betreft is het, het, het, het is ongelooflijk dit jaar verwachten we nog nieuws van jou, buiten het feit dat je gaat concerteren in het najaar uh, hier uh, in Vlaanderen. Je gaat een nieuw album uitbrengen. Er komt een nieuw album aan, we hebben heel lang op gewerkt, ook bijna drie jaar zijn we bezig geweest. Gezocht naar nieuwe, nieuwe, nieuwe liedjes, nieuwe invalshoeken. Wel, zoals ik ben, dus wel Frans Bouwen. En dus niet, niet, je kunt niet de rare dingen verwachten in de transferrokken, nummers of rapnummers of toestanden. Maar wel heel vernieuwend in, in het jaren. En ik denk dat het uh, toch, toch een album is waar ik werk uh, bij heel veel fans straks ook toch wel van zullen zeggen van nou heel heel bijzonder. Ook met het orkest van uh, The Night of the Bronze, uh, onder leiding van Robert Rollo, Il Novecento, ga je iets doen in het Duits. Ja, dus dat wordt ook weer een heel spannend gebeuren. maar daar komen we later nog een keer op terug. Oké, okay, dankjewel. Uh, heel veel succes alleszins. Dank je